Welkom, luisteraars, bij de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. En het is vandaag zaterdag 7 november van het jaar, dus alles 2015. En we doen de top 40 van 8 november 1975, dus op één dag na 40 jaar geleden. Het was de 11e jaargang nummer 46. En er zijn zes Nederlandstalige platen in deze lijst: één Franse, één Duitsstalige en 32 Engelse platen. En er waren maar liefst 19 Nederlandse producties. Verder zijn er in de lijst 12 stijgers, 17 dalers, 5 blijven stationair staan. En er zijn 6 nieuwkomers, Dus dat betekent ook dat er 6 zijn verdwenen. En dat zijn achtereenvolgens Rod Stewart met Zeling 11 weken genoteerd. En het was natuurlijk een ex-nummer 1 hit. Die Purple met Southern Time 10 weken genoteerd. En de hoogste notering was op nummertje 9. Frank Sinatra, I believe I'm gonna love you, 6 weken genoteerd. En de hoogste positie was op nummertje 11. Casey en de Sunshine Band, Cat Down Tonight, 8 weken genoteerd. En de hoogste positie was nummer 5, maar hij had al lang weer een nieuwe hit hoor. Daar hoor je straks alles over. Prokelherm met het prachtige Pandora's box. Vier weken genoteerd, maar het kwam slechts niet hoger als plaats nummer 22 in de top 40. En als laatste verdween Bonnie Sinclair met Rocco Don't Go. Vijf weken genoteerd en het bereikte slechts de 28ste plaat, uh, plaats in de top 40. Nou, we gaan maar gewoon lekker beginnen met die lijsten. Ja, al die mooie plaatjes van 40 jaar geleden, die gaan we weer aan je voorschotelen hier op Radio Els 558. En dit staat op nummertje 40. Tien weken genoteerd en het is afkomstig van nummertje 35 af van vorige week. Het is natuurlijk Harpo en we gaan nog één keertje luisteren in de top 40 naar Movistar. Goedemiddag, je luistert naar de historische top 40 bij Radio Els 558.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 De tuindeuren van de studio staan gewoon weer lekker open, want het was eerst nog even niks vandaag, het regende een beetje en het waaide nogal hard, de temperaturen waren wel goed hoor, want volgens mij is het gewoon tegen de 20 graden aan, maar nu komt hier zelfs een zwak zonnetje door, net op het moment dat de top 40 vast gaat, hoe kan het mooier hè? All Hit Radio, Radio Els, 558 En dit staat op nummer 39 in de top 40, Zes weken genoteerd voor onze Rex Kildeo. En het is der laatste Sitaki en ook waarschijnlijk wel de laatste keer dat je hem hoort in de top 40. Muziek klang om oh, middernacht im haven, wo zich die fischer van Rodas bij Sitaki trafen. De fang war goed. Und voll waren ihre Taschen und gab sein Fest und da lachten alle ein Mädchen an. Komm Melia, tanz mit mir, tanz mit mir allein und lass dich mitbeil.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 Sing met mir, sing met mir allein. Schöne kan's mit keinem anderen sein. Sie gab mir ihre hand en sagte ja. Es war de letzte Sirataki. De mensen fanden zich beim letzten We beide sahen uns an, was dan geschah. War wunderbar. Es war der letzte Seretaki. Zwei Menschen, die verstanden zich beim letzten Seretaki. En alle stimmten een, dat moet het glück We het leven zijn. Ik zie opeens dat mijn microfoon scheef hangt. Ik hoop niet dat dat ook scheef te spiekers uit uitkomt, het geluid van de microfoon. Ja, dat is dan waarschijnlijk al een hele tijd zo, want ik heb er niks aan veranderd. Ik zie het opeens dat die scheef hangt. Doet er verder ook niet zo veel, veel toe natuurlijk. De laatste sitaki van Rex Gildo zakkend van 33 naar 39. Allemaal zakken ze, altijd in die laag, laagste regionen van de top 40. En dit zal ook wel de laatste keren zijn voor Blank Lava Moore in de achtste week.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 Been a load of compromising on the road. 5 weken top 40 voor de jongens van uh, Katapult natuurlijk hè de Timmy Bopper band bij Uitstek van Nederlandse Bodem vandaan, je de Steeler en ze gaan 13 plaatsen naar beneden van 24 naar nummertje 37 en de volgende is ook wederom een zakker hoor, van 21 naar 36, dus een hele duikeling naar beneden voor Spooky en Sue, ex alarm Zes 6 weken genoteerd en het nummer is allemaal getiteld I've gotten it, goedemiddag, je luistert naar de top 40. 36 geluid in de top 40 hier. I've got the need van Spooky en Sue. Zes weken genoteerd. En een hele duikeling naar beneden hoor. Van 21 naar nummertje 36. En op nummertje 35 vinden we de eerste nieuwkomer. Het is Mouth en Lidderlieb. En het nummertje is allemaal getiteld. Idy Lolly Green. Natuurlijk eerst het duo Mout en McNeil en die scoorden heel veel successen. Bijvoorbeeld in 1972, helloa uh, en how do you do en noem maar op. En uh, McNeil die vertrok, die begon voor zichzelf, dus Big Mout zocht een ander en dat werd Little Eve. Maar helaas, die successen zijn nooit meer echt uh, goed terecht, uh, teruggekomen. Maar ze komen wel binnen met dit nieuwe singeltje, Jodely 3 van Big Mout en Little Eve. Op 35 nieuw binnengekomen, zoals gezegd. En 10 weken voor dit groepje. Brotherhood of man. Kiss me, kiss you, baby. Zakt vier plaatsen weg. Van 30 naar nummer 34. Come on and kiss me, kiss you, baby. your baby Transmisse hoor, broodrood of Min in de top 40. Ja, zeker beter. Tien weken genoteerd voor uh, dit groepje. En Kiss Me, Kiss Your Baby. Alhoewel het heeft wel een heel gr grillig verloop gehad in de top 40 hoor. Dat heb ik vorige week ook al verteld. Ze kunnen wat zakken en zomaar weer eens een keer, een, een, een andere week weer een paar plaatsen omhoog gaan. Want nu is het ook niet echt een spectaculaire daling van 30 naar nummertje 34. Dat geldt wel een klein beetje voor Gilbert O'Sullivan. Ja, toch triest hoor. Excel Arnhem vijf weken genoteerd hier in de historische top 40 van 8 november 1975. Van 28 naar 33 gezakt. I believe it when I see it. Hier is Gilbert O'Sullivan.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 You call this oh, I cannot live my life on promises You say your lesson has been learnt It's over now as far as you're concerned it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 Het is alweer 5 over half 3 geworden hier in de Nederlandse top 40 van 8 november 1975 en je hoorde het nummer 32 geluid, afkomstig van nummertje 25. Die hele mooie plaat vindt het zelf een van hun mooiste. Russian Lady van de Hollandse formatie, de classics in de zesde week. Vorige week hadden we een nieuwkomer, dat was on, I Am On Fire van 5000 volts. Ja, die komen we straks nog even tegen. Nou, dat nummer is er ook nog eens een keer in een andere uitvoering. En dit, dit keer is de uitvoering van Jim Kjellstrap. En hij komt nieuw in op nummer 31 met I Am On Fire. Jim Gilstrap en 5000 Volt, die gaan de komende weken uitmaken welke uitvoering van I'm on Fire een echte dikke hit zou worden. Hij komt nieuw binnen op nummertje 35. En het is in de top 40 geworden, tijd geworden voor een overzichtje wat er gedraaid hebben tussen de nummers 40 en 31. Arpo, 10 weken genoteerd met Movistar, zakt 5 plaatsen van 35 naar nummertje 40. De laatste Sitaki van Rex Gildo, zes weken genoteerd, zakt ook zes plaatsen van 33 naar nummer 39, nog een zakker van 31 naar 38, Glenn Gamble in de achtste week met Rhinestone Cowboy. Caterpillar met de Steeler van 24 naar 37 in de vijfde week. En excel van Scooby-Soo. Uitkatten niet. Zes weken genoteerd. Zakt van 21 naar nummer 36. En op nummer 35 vonden we de eerste nieuwkomer van Big Mouth en Little Eve met you, Dili-Lei. Kiss me, kiss your baby. Schitterend plaatje. Tien weken genoteerd van de Brotherhood of Man van 30 naar nummer 34. En ach, Gilbert O'Sullivan is geen genoteerd geworden. I believe it when I see it. excel vijf weken genoteerd van 28 naar 33 onderuit. En Russian Lady van de Classic, zes weken genoteerd. Van 25 naar nummertje 32. En zojuist hoorde je de tweede nieuwkomer op nummertje 31. I'm on fire van Jim Gilstrap. En we gaan door met die lijst. Op nummertje 30 staat ook alweer een zakketje hoor. Ja, het is een heel mooi plaatje. Maar hij is op zijn weg retour. Negen, negen weken genoteerd van Mike Berry En de tribute to Buddy Holly. Hij zakt heel erg ver weg. Van 13 naar nummertje 30. Welkom bij de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Bij Radio Els 558.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 Kom maar eens een keer uit hoor. Ja, Mike Berry het is een van de laatste keren in de top 40 dat het kan. Onderuit van 13 naar 30. Hè. Ongelooflijk wat een zakker. Maar hij staat er al 9 weken in dus uh, ja, hij heeft zijn beste tijd natuurlijk dan wel gehad. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Bob Marley en de Wailers vier weken genoteerd met No Woman No Cry de live uitvoering blijft stationair staan op nummer 29. Na que pelille. La la la la. Tumba la tumba la maronga. La la la la la. Arrique tana pitonga. La la la la la. Que hey, il chamoji para para. Que hey, il chamoji para para. Uh. Chi longa ti, chi ti. E hey, shirapa. We voor 3 geworden hier in de historische top 40 en je hoorde het nummer 28 geluid. 10 plaatsen naar beneden voor Afrik Simon in de zesde week met het uh, Afanana Ramadar. Ja, je kan er van alles van maken. Hè? Dat is het vorige week ook al verteld, geloof ik. He, he. ja, uh, ik zit hier helemaal in mijn eentje, dus ik moet even heen en weer vliegen om een bak koffie af en toe te halen. Want Els is er niet en uh, ik zie de dikke baan die is met pensioen en Tom Plas die zit ergens bij de poedel van de buren. Uh, we gaan maar gewoon lekker door in die lijst hoor. Ja, dat gaat gewoon door natuurlijk hè. Ja, en hier moeten we ook toch echt even doorheen hoor. Hamilton Bohennen is dit. En die komt nieuw binnen op nummertje 27 met Food Stomping Music. Goedemiddag, je luistert naar Radio Els met de historische top 40. Nieuw. Nieuw. Stampende muziek, dat kunnen we wel zeggen van Hamilton Bohannon. Hij komt nieuw binnen met Foodstamping Music op nummertje 27. En dat was geloof ik al de derde nieuwkomer. En op nummertje 26 staat gewoon ook weer een nieuwe. Het zijn Berrie Ja, prachtige muziek hebben die, die heb dat duo gemaakt. Dit is het nummer Bad komt nieuw binnen in de Nederlandse op 40 op nummertje 26. De pleine, de pleine. So saw me whether, I don't mind the rain, it covers up the tears, but times, since we're not together, Good friends that tell the story and paint my days in shades of grey The times rain and stormy weather I don't mind the rain, it covers up the tears Since we're not together Every rainy day is a way to bad times Stay at home to speak to the telephone Lives are playing in shades of Covers up the tears but times Since we're not together Every rainy day Is the way to bad times Every rainy Ik denk dat een grote uh, hit nog moet komen, Summer Wine is dat, maar dat is dacht ik uit 1977, dus dat doen we pas over een paar jaar. Je hoorde Barry en Aline, nieuw binnen op nummertje 26 met Bad Times. En Dit staat op nummertje 25, twee plaatsen omhoog voor Peter Wiedemeijder in de derde week, en hij zingt allemaal over de tijd van vroeger.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 Drie weken voor Peter Wiedemeyer in de top 40 van 40 jaar geleden. Met die tijd van vroeger gaat hij twee plaatsen omhoog. Van 27 naar nummertje 25. En dit wordt de laatste voor het zijn van 3 uur. Een hele duikeling hoor voor Demus Roessos in de zevende week. Met Pardona mee zakt hij van 11 naar 24. We horen elkaar terug naar het tijdssein van 3 uur.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 Eustace in het tweede gedeelte van de Nederlandse top 40 en we doen vandaag de aflevering van 8 november 1975. Dus dat is op één dag na 40 jaar geleden dat deze werd uitgezonden. We hebben al heel wat mooie plaatjes gehad en uh, je hoorde trouwens aan uh, het begin van het uur de nieuwe elsplaat voor de hele komende week die je kunt horen in de Show en in de top 40 natuurlijk. Dat was Sweet Louis Louis van Iron Horse en dat stamt uit 1979 en was destijds ooit de eerste Caroline Sure Shot toen het station weer begon vanaf de MV Miami. -o. Maar wij gaan niet door met die top 40 en we zijn inmiddels toegekomen aan nummertje 23. <lacht> Vorige week nog op 22 één plaats gezakt voor de Trams in de derde week. Dus het is geen echte grote hit geworden. Hier is Hoopt voor Live. Goedemiddag bij Radio Hels 558, de top 40. Dat is geen grote hit geworden voor de Trams in de derde week. Al op hun retour zei het maar één plaatsje. Maar toch, voor live ging van 22 naar 23. Maar niet getreurd hoor, want er komen nog genoeg grote hits voor deze jongens aan in de komende jaren. We gaan naar het nummer 22 geluid. En daar is die dan, hè? die andere uitvoering van I Am On Fire. Maar dit krijg je van 5000 volt. Vorige week kwamen ze nog nieuw binnen op nummertje 32. En in de tweede week stijgen ze door naar nummertje 22 in de top 40. De winst voor 5000 volt. Hè, op heb op radio twee weken genoteerd. Van 32 naar 22. I'm on fire. Dit is de top 40: All Hit Radio. Radio L's. 558. Vier plaatsen naar beneden voor André Mos. Met het Jack de Nijs nice geluid. Mijn spin is Roos in de vijfde week van 17 naar 21. In de top 40 is het weer tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummertjes 30 en 21. Op nummertje 30 van 13 afkomstig de tribute to Buddy Holly van Mike Berry in de negende week. Vier weken genoteerd voor Bob Marley en zijn eens met de live-opname van No Woman No Cry. Is op 29 blijven staan en van 18 naar 28 gezakt was het Afrik Simon met Half Banana Zes weken genoteerd. Nieuw binnen op nummertje 27 de food stomping music van Hamilton Bohannon. En ook al nieuw binnen... Nummertje nummer 26 hoorden we Barry en Aline met The Bad Times. De tijd van vroeger van Peter Wiedemeijer in de derde week stijgt in twee plaatsen van 27 naar nummer 25. En een hele grote zakker, Demas Roussos, zeven weken genoteerd met pardona Mee, gaat van 11 naar nummer 24. 1 plaats naar beneden voor de trams in de derde week met Hoeked Volley van 22 naar 23. I'm on Fire, die andere uitvoering van 5000 volt, stijgt door van 32 naar nummertje 22 in de tweede week. En zojuist horen we André Mos met My Spanish Rose in de vijfde week. Onderuit van 17 naar nummertje 21. En op nummertje 20 dan vinden we weer een nieuwkomer. Dat wordt dus de vijfde nieuwkomer al. Dat is onze eigen knuffelneger uit 1975. We hebben het hier over Kamal en Jansson Damour. Nieuw.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 Geleden, toen niet terugkwam met de trekker na het hooien van het land Met een behoorlijk flinke vaart tegen de koeienstal gereden Zien trekker dood los en zien kop in het verband Nou kan een boer niet zonder trekker dus een nieuwe was er komen De schoenendoos werd omgekeerd het kapitaal geteld En op zaterdag werd Guus de Buust naar Rotterdam genomen En in zijn zak had Guus een flinke boer met geld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 Het hele dorp over schande over Utenwerden zijn manieren. En pastoor, denkt, nou, die naar die komt vast in de hel. Maar Guus vergaat zijn boerderij het land. En zo is het alweer tien voor half vier geworden hier bij de legendarische historische top 40. De 11e jaargang nummer 45. Die van 8 november 1975. En ik weet nu opeens waar Els gebleven is. Want die is natuurlijk die koeien van Guus aan het melken. Want Guus die zit lekker in de stad. Hij heeft nog groot gelijk ook. Ja, hij zakt van 8 naar nummer 19 in de 8 week Ex nummer 1. Hit, een hele grote hit dus geweest. Hè? Ja, en dit kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26. Piratenmuziek van de bovenste Klank van Mieke. Geschreven door Jack Hartner natuurlijk. En ze stijgt door van 26 naar nummer 18. Ik wist niet waar ik meed.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 Kom, daar weer de hitfabriek van Pierre Kartner in die tijd, ja, ja, ja, die heeft wat geschreven en gemaakt. En dit keer vertolkt door Mieke met Mijn Beste Vriendin in de top 40. Die stijgt van 26 naar nummertje 18, hè? Ja, 18, ja. Ik zit hier een beetje scheef te kijken en ik heb wat vies zit op mijn leesbril, dus dan zien we het natuurlijk niet zo goed. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Het is Natalie Cole in de vierde week. En helaas helaas ze is op de weg retour. Zij het met maat. Hoor één plaatsje naar beneden van 16 naar nummertje 17 met This Will Be. 17 geluid, we gaan uh, de ontkennoping een beetje meemaken van deze top 40. Eén plaats naar beneden voor This Will Be van Natalie Cole in de vierde week. En op nummertje 16 staat de hoogste nieuwkomer. En dus is het tijd voor. Van de week. En dat was de landomschrijving van vorige week. Ja, we gaan luisteren naar Earth and Fire. Nieuw binnen op nummertje 16 met Thanks for the Laugh. <tied> New! New. 10 Nederlandse producties in de top 40 van 40 jaar geleden. Thanks for the love van Earth Fire, ex En ze komen nieuw binnen op nummertje 16. En op nummertje 20, wederom Nederlandstalige productie. En ook nog eens een keer in het Nederlands. Hier is een zangeres zanger is onder naam. In de derde week stijgt ze door van 20 naar nummertje 15. In Hamburg loop ik langs de straat. Was nog geschreven? Duizer en Bally Trucks, Joor de Husky. In de vierde week stijgen ze één plaatsje nog van 15 naar 14. Met het prachtige Give It Up in de top 40 van 40 jaar geleden. En op nummertje 13 staat mijn favoriete Nederlandstalige plaat voor, echt waar. Vorige week kwam ze nieuw binnen op nummer 23. En ze stijgt door, 10 plaatsen omhoog naar nummer 13. Met Sjaki van de Hoek. Hier is Conny van de Bos. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaki. Groot in het kattenkwaak.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 de held de schrik van de buurt en onze straat. Spijwelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van... Conny van den Bos, helaas veel te vroeg overleden, maar wat heeft ze een prachtige luisterliedjes achtergelaten. Sjaki van der Hoek, in de tweede week stijgt ze door van 23 naar nummertje 13. En op nummer 12 staat een plaatje wat stationair is blijven staan. Vier weken genoteerd voor Paul Kelly met Get Sexy. Vorige week op 12 en deze week weer op 12. Goedemiddag, je luistert naar Radio Els 558 met de historische top 40 van 40 jaar geleden. Het is uh, 10 minuten over de klok van half vier alweer geweest. Turn the Let oh.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 In de Ava Show, of in de in de top 40 natuurlijk. Hè. Ja. Is het weer tijd geworden voor een overzichtje wat we gedraaid hebben tussen de nummers 20 en 11 voordat we met die top 10 gaan beginnen. Nieuw binnen op nummertje 20, Sjansson Damour van onze Kamal. Acht weken genoteerd voor Alexander Gurley, ex nummer 1 hit. Hè. Guus zakt van 8 naar nummertje 19. Van 26 naar 18 omhoog mijn beste vriendin van Mieke in de tweede week en vier weken genoteerd voor Natiel Kool met This Will Be, één plaats naar beneden van 16 naar nummertje 17. De hoogste nieuwkomer voor deze week vinden we op nummertje 16, Earth and Fire, ex alarmschijf van de week daarvoor en het nummertje heet allemaal Thanks for the Love. In Hamburg van de Zangeres zonder naam drie weken genoteerd stijgt ze vijf plaatsen van 20 naar nummertje 15. En de Nederlandse formatie Husky in de vierde week met Give it Up gaat één plaatsje omhoog van 15 naar nummertje 14. En tien plaatsen omhoog voor Conny van der Bos in de tweede week met Sjaki van der Hoek stijgt ze door van 23 naar nummertje 13. En Paul Kelly met, Kex, met Cat Sexy is in de vierde week gewoon op 12 blijven staan dus er is niks in veranderd en zojuist ach wat een prachtige plaat was dat toch ook Henk Tenijf Nijf in de Jets in de zevende week maar liefst, ex nummer 1 heet ook Stan The Gunman gaat van 4 naar nummertje 11 en op nummertje 10, vorige week nog op nummertje 14 staat Bill Swan met Everything's The Same in de derde week plaatje wat je een paar keer gehoord moet hebben voordat je het een beetje kunt waarderen en dat blijkt ook wel uit de top 40 want in de derde week gaat hij 4 plaatsen omhoog en komt hij de top 10 binnen en hier hebben we weer een nummer wat gelijk blijft staan. Piet Veerman, ex-alarmschrijf, 4 weken genoteerd, blijf staan op nummertje 9. Walking down the water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 still remember I was writing songs to you, but I never saw what you did understand. Stumbling through the darkness and every time I was true, you could read between the lines again. Over I've been looking for the beginning and the end. On my long time journey through the ever changing sand, I dare say. Piet maakte even een uitstapje uit zijn groep de Cats Excel Ex-alarmschijf 4 weken genoteerd met Rolling on a River. Gaat die, uh, nee, hij. Nee, blijft helemaal gelijk staan op nummer 9. Ik zit trouwens net even te lezen bij de Telegraaf. Het is vandaag toch de warmste dag sinds er gemeten wordt. Het werd op 7 november in de beeld namelijk nog nooit zo'n zo hoge temperatuur gemeten. Om 2 uur bereikte de temperatuur in de beeld 17,8 graden. En daarmee hebben we een nieuw officieel dagrecord te pakken. De hoogste temperatuur op 7 november in de beeld werd hier door. Voor Zowel in 1955 als in 1966 bereikt. Toen liep het op naar 17,7 graden. Dus ze hebben een tiende gewonnen. Nou, nou, nou, nou, het is nogal wat. Maar het voelt eigenlijk toch wel een beetje anders aan, want als ik zo naar buiten kijk, het waait nog al en het zonnetje is inmiddels ook alweer verdwenen. En gelukkig is het wel helemaal droog geworden, dus ik heb een hoopje morgen dat het de hele dag droog blijft, want dan kruipen we weer lekker de fiets op. Wij gaan ondertussen hierdoor met die top 40 op nummertje 8. Een hele grote stijger van 19 afkomstig. In de derde week is hier Reinhard Meijer en als de dag van toen.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 Rijn uit mei, ja ja ja ja, van 19 naar nummertje 8 in de derde week, al met als de dag van toen. Wij wachten even op het tijdssip, Tijds van 4 uur en dan gaan we de rest doen van de top 10 van de top 40 van 40 jaar geleden. Tot zometeen.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 you, love and when you're done with all your love, come to me, my sweet Louise, my sweet Louise, sweet, sweet, sweet Louise. Come to me, find things to believe in, and when you live what you believe in, come to me. Welkom in het laatste gedeelte van de Nederlandse Top 40. We doen vandaag de 11 e jaargang, nummer 45, die van 8 november 1975. En die is natuurlijk iedere week te horen bij Radio Els 558 op de zaterdagmiddag tussen 2 en ongeveer de klop van half 5. Net nagelang hoe lang de plaatjes zijn. En we missen natuurlijk Zyle in tuin van die Purple van een minuutje of tien. Dus uh, de lijst is iets korter geworden. Qua tijd dan natuurlijk. En we waren aanbeland bij nummertje 7. En vorige week kwam die nieuw binnen op nummertje 10. Excel schreef Twee weken genoteerd voor Casey en zijn Sunshine Band. En het allemachtige, prachtige disco nummer That's the way I like it. Is geweld in de top 10 van Kees in zijn Sunshine Band. Ex Alarm schrijf twee weken genoteerd. Vorige week nieuw spectaculair binnen op nummertje 10. En deze week, helaas zou je bijna zeggen, maar drie plaatsen omhoog en staat nu op nummertje 7 in de top 40. Dit is de top 40 All Hit Radio Radio Els. 558. En dit vinden we op nummertje 6 van twee afkomstig. Hier is Nut in de zesde week met Lucien Loety Luet. Het kan niet altijd feest zijn, natuurlijk. Lucy, vorige week nog op nummertje 2. Maar in de zesde week zakt hij 4 plaatsen naar nummertje 6. En op nummertje 5, vorige week ging hij nog 1 plaats omhoog. Van Tietzin, natuurlijk. hè? Ja, die stond toen op 6. Uh, nee, 2 weken geleden ging hij van 6 naar 5. Uh, maar nu blijft hij op 5 staan. Wel even goed vertellen, natuurlijk. Hè? Maar het plaatje blijft natuurlijk allemachtig prachtig. Hier is Tietzin en goodbye, love. goeiemiddag, Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. 36 plaatjes verder sinds we zijn begonnen in de top 40 om 2 uur. En de twee hele grote flessen trappistenbier. En nog wat ander bier. Die we cadeau hebben gekregen van meneer Anner. Waarvoor nog hartelijk dank. Die zijn inmiddels helemaal leeg. Dus het wordt snel tijd dat we de top 40 gaan beëindigen, natuurlijk. Je hoorde het nummer 5-geluid. Teach in. Met uh, goodbye, love. Oeh, wat hoor ik nu allemaal? Oh, tuurlijk. David Bowie. Ja, ja, die hadden we ook nog in de top 40 natuurlijk. Vier weken genoteerd. Hij stijgt 3 plaatsen van de 7e nummer 4 in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden bij Radio Els 558. Het altijd bijzonder om te horen David Bowie, hij heeft heel wat verschillende soorten muziek gemaakt. Het is het nummer 4 geluid deze week in de top 40. Hij gaat drie plaatsen omhoog van 7 naar nummer 4 in de vierde week. En nu naderen we de ontknoping. Op nummer 3, vorige week nog op nummer 6. En toen zei ik het al, hij gaat heel langzaam naar de top toe, want hij is al 8 weken in de top 40 vertegenwoordigd. Het zijn de Stylistics en I can Give You Anything. In de 8 e week zoals gezegd van 6 naar nummer 3. 9 8 7 6 5 4 3 3 3 3 Heel een geworden hoor, die nummer 3 van de top 40 van vandaag. Van 6 naar 3 in de afste week. I can't give you anything van the stylistics. Nou, nou wordt het even spannend wat er weer op nummertje 2 staan. Hij kwam heel hoog binnen als ex-alarmschijf. Hij steeg in de tweede week door naar nummertje 3. En Dave met Dancé maint gaat één plaatsje omhoog van 3 naar nummer 2 in de Nederlandse top 40. En ik ben hier in Grote hit voor Dave, hè? afkomstig uit Nederland, hoor. het is gewoon een Hollander, maar hij woont al jaren in Frankrijk toen hij dit plaatje opnam, dan Cementen, nou, excellent schrijft drie weken genoteerd, gaat gewoon van drie nummer 2. twee. En voordat we de nummer één laten horen, gaan we je eerst even een overzichtje geven wat er allemaal gebeurde in die top 10. Drie weken voor Billy Swan met Everything's the Same. Hij stijgt door van 14 naar nummertje 10. Rolling on the River van Piet Veerman. X-alarm schrijft vier weken genoteerd. blijft staan op nummertje 9. Als de dag van toen van Reinhard Meij in de derde week stijgt door van 19 naar 8. En van 10 naar 7... De warm salarmschijf vorige week kwamen ze nog nieuw binnen op nummertje 10. Casey en de Sunshine Band met That's the way I like it. Mutt op zijn weg retour. Van 2 naar nummertje 6 in de zesde week. En 5 weken noteren we voor Tietz in met Goodbye Love. En die blijft op 5 staan. Veen van David Bowie, 4 weken in de top 40. Gaat 3 plaatsen omhoog. Van 7 naar nummertje nummer 4, ik slik. Uh, van 6 naar nummertje 3. Can't Give You Anything van de stylistics. Maar liefst al 8 weken genoteerd hè. En op nummertje 2 hoorde je zojuist: Dan Mentena van Dave Excel. Drie weken genoteerd. Één plaats omhoog van 3 naar nummertje 2. En gewoon lekker op 1 blijven staan hoor. Hij ging als een sneltreinvaart naar de nummer 1 positie toe, Joyce Beeker. In twee weken tijd stond hij op nummer 1. En hij staat nog steeds op nummertje 1 in de derde week. Dat was de Top 40 weer van 40 jaar geleden van 8 november 1975. Wat mij betreft heel erg bedankt voor het luisteren. Wat de Top 40 betreft graag tot volgende week. En wat mijzelf betreft graag tot maandag in een reguliere afwasshow. Bedankt voor het luisteren. Prettig weekend verder. Bye bye, zwaai, zwaai. Hey,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 Morning sky, let me touch your golden sunlight Let me dream away in the dark night Let me ride your silver clouds Morning